aan het rennen, hè? Tjonge, tjonge, tjonge. Ja, hij rent zo de week weer in. Ja. ja. ja, maar, ja, ja dat weet ik niet, het is allemaal wat. Maar zo'n inspannende zondag en zo. Nou, maar het was wel een hele gezellige zondag. Die open, open dag hier. Ja, toch? Dat open huis. Ja. Ja. Ik vind het toch knap dat we zijn dak er weer op gekregen hebben. Ja, ja, ja, dat was er inderdaad wel. Ja. Ja, ja, ik vond het ook wel erg frisjes. Ik hoopte ja. ook al hoor, dat het uh, weer een dichthuis zou worden. Dat we hier morgen met zo'n open huis weer moeten zitten. Oh, oh, oh. koud hoor. Oh. Oh. Maar goed, eh, het ja. is maandag, het is vandaag 12 februari. 11 toch? Oh ja, 11. Yeah. Oh ja, het is 11. Yeah. Ja, het is morgen pas 12. Nee, het is vandaag 11. 11 ja. februari. Eh, ik heb een paar leuke artiesten in het licht. Ik ga niet van allemaal twee nummers draaien, maar oh ja. voor allemaal één. Had ik, ik ook, ja. Toevallig ja, zaten we op één golflevering. Ik vind het wel uh, genoeg. Ja, maar is er een hele leuke bij hoor. Oe, ja, hè? Ja, ja. een hele leuke bij vandaag. Dus wie heb jij allemaal? Dat gaan we zo wel even bespreken. Ah, ik heb Sergio Mendes, ik heb Ria Valk. Ik heb. Uh, uh, God, mijn opa. Ik weet ja, ik even niet meer. Kijk hoor, ik heb allemaal. Whitney Houston. Oh, die had ik niet. Oh, jij ja, ook. En uh, Brandy. Oh, oh, die is ook zo goed. En Sheryl Crow. Die heb ik ook. Jean Vincent heb ik ook. Ja, nou die vier had ik. Ik heb hele, hele Ria ja. Valk niet. Uh, ja, Ria Valk heb ik ook. Oh, eerlijk? Ja. Nou, nah. ja. Ria Valk heb ik ook. Ja. Die heb ik gemist. Nah. Zo'n leuk mens. Ja. Is maar die... ze o, o, o. Zesjarig vandaag. Ja, tuurlijk, want ze is nog niet overleden. Nee, dus dan, dan, dan gaan vandaag. ze alleen nog maar jarig zijn. Wat leuk. Ja. Nou, kunnen we er niet even bellen? Zal toch eens antwoord of niet? Nee, niet meer. Oh, niet meer. Nee, en oh, ja. ik heb geen nummer van haar. Oh. Nee, dus we moeten maar gewoon hopen dat ze luistert, maar... Ja. Nou, Ria, ja, als je luistert, van harte. Maar dat horen we straks. Zo, uh, we gaan is eerst naar een 3 in 1. Yes. Want uh, dat hebben we gisteren niet gedaan, maar doen we vandaag wel weer. Te... Ja, dat was gisteren maar een uurtje. Ja, dat is waar. Wel... Ja, ja, ja, ja. We moesten nog twee keer zo snel praten, dan het allemaal vol... het. Erg, hè? Ja. Ja. ja, dat had ik wel even moeite mee, hoor. Ja. brekers af en toe. Ja, ja. en toe. Hé, maar uh, we gaan <laughs> beginnen. we gaan beginnen. Ja, wil je er meteen de 3-in-1 erin? Of, uh... Zullen we het doen? Ik vind het prima. Knallen we er maar in, dan? Nou, kom die, hoor. Ja. The sisters' Sledge. Ooh. Three in uh -huh. <Elijah Fraun> one <abonnemen> in Five, eight. Eight. Responsibility Ik zes 3, 3 in drieën samenstelden, gelijk op een halve programma om. Ja, verdorie. <laughs> dat heb ik de laatste tijd steeds. Er zit steeds zo'n zo lang nummer tussen af en toe. Ja. Ja. En dat doet verder niks, weet je. Het herhaalt maar. Nou ja. Blijf maar door, ja. Zo'n ja. zo, zo, zo, zo vervelende 12 De Die eerste twee waren nog wel leuk, hè? Ja. We are family ja. en, en dan Lost in Music. En, uh, maar dan uh, komt hier de creator's dancer en die, die, nou ja, hij blijft maar door dansen. Ja, dat zijn van die, die 12-inch versies. Godverdikking. Nou, overbodig, vind ik dat. Ja, helemaal gelijk. Van die uitgesponnen nummers, die duurt. En na drie minuten heet er al schoon genoeg van. En dan gaat het nog vijf minuten door, Ja, ja, verschrikkelijk. Maar goed, we hebben er lekker een end aan Zo is dat. Ik zag de mensen op straat dansend voorbij lopen. Al die classics. Ja, ja, ja. Maar dan we het niet uit. We gaan verder. Sister Slides was dit. En we gaan vrolijk verder. Want we hebben nog veel meer te doen vandaag. Absoluut. He? Ik heb ja. nog een artiest in het licht bijvoorbeeld. En, uh, oh, daar zijn we het dan. <lacht> Zo. Zij artiest in het licht. Artiest in het licht. Well, be bafaloon, she's my baby. Be Baby, baby, baby, baby a... well, she's the girl in the red, blue jeans She's the queen of all the teams She's the woman that I know She's the woman that loves me, so say be bop a -lula, she's my baby be bop a -lula, I don't make my baby be bop a -lula, she's I'm gonna break it up, I'm gonna break it up, She's the one that gives them all Be Baba Palula, -ba she's my baby Be Baba Palula, -ba -ba I don't make a baby Be Baba Palula, -ba she's my baby My baby, my baby, my baby Let's rock again Gene Vincent. Leuk, hè? Leuk, ja, hartstikke heel leuk. Heel oud is dat, hè? Ja, heel oud. Een van, ja. de, een van de, zeg maar, de rock'n'roll pioniers, hè, die man? Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Hij is, het, is uh, geboren... helaas ook heel jong overleden. Ja, hè? heel jong. Ja. 1971 al. Mijn goh, god. En dan ben je in 1935 geboren. En ja. in 1971... Wat had die man nog allemaal niet uh, kunnen verrijken, hè? Ja, had ja. nog wel gekend. Ja. Maar goed, ja. Beboppe Looba. Alleen zo'n titel al. Ik heb daar ooit eens ook nog eens een filmpje over gezien. Over uh, wat oudere Amerikanen die dus de draak staken... met, uh, met de teksten van die rock -roll ja, Wat betekent nou eigenlijk Beboppe ja. <lacht> Nou, dat weet niemand. Maar <laughs> weet je wat het... Is? het, het, het Ik heb ooit eens een keer gehoord van, uh, van, een, uh, van een kennis van me... die thuis zit in, in zeg maar het Amerikaanse. Ja. Het die termen die ze gebruiken... zoals bijvoorbeeld -ron -ron. Ja. Nou, wat betekent dat nou? Ja. Niks. Ja, nou, het betekent wel degelijk wat. Het is, okay. maar, het, het, het is alleen maar om te verhullen... vertelde die dame mij... Ja. Dat, het, uh, dat ze eigenlijk iets bedoelen... wat ze niet mogen zeggen. Oh. Kijk, Amerika was natuurlijk... in die tijd zo preuts als tien anderen. Ja. Hè? Dus als je gewoon zei van... ik wil lekker met je in bed... dat mocht je niet zeggen. Nee. Nee, dus dan werd dat gezegd, dan werd dat vertaald als, nou ja, met een minder hooring dat doen Ron Ron of Biebapelooba, she's my baby, maar een ander kort, ik wil met je niet bezig, maar she's my liefje. Nou, net zo goed als dat wij hadden met Mouth en McNeil, na na, na na Ja, precies. Ja, ja. zoiets ja. <laughs> ja toch? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, artiest ja. in het licht. Ik heb er nog één. Ja. En dat is een swingende. Dat is een lekkere. Woe! <muchas> en ik heb de echte versie artiest. gekozen. In het licht. Ik heb de originele versie gekozen uit 1966. Want die vind ik toch nog steeds het leuke. Het is dus we nog een keer met die Black Eyed Peas vond niet niet zoveel. Deze is lekker. Brazil 66. Masch -e Que eu cheguei samba passar, pois o samba está animal. Uh, oh, samba. Este samba que de Maracatu. Essa samba uma bij bem, samba de Mas que nada. Un samba com O Samba já animado. O que eu quero é São Paulo? Este é Dat was de Sergio Mendes en zijn beroemde groep Brazil 66. Daarvoor had hij ook nog Brazil 65. Hij heeft ook nog een Brazil 68, of 88 gehad. Kortom, de man heeft diverse groepen gehad. Maar Brazil 66 is denk ik wel de bekendste. En die hebben ook de grootste hits gehad. En er was dit er een van. Uh, van een album uit 19... 66 dus Brazil, 66 en Mash Canada. En de man is uh, geboren op 11 februari. Dat is duidelijk. In 1941. Hij is 76 geworden vandaag. En uh, is nog steeds uh, volop actief. Sergio Mendes dus. En dan uh, nou ga ik eens even kijken wat er nu komt. Want. Wat is dit dan joh? De een kerstpromo. Die moet Die moet ik hebben voor mij ook maandag. Hè? Zware dag. Het nieuws... bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, dan... gaan ja, we eens kijken. Ik heb niet zo... verschrikkelijk veel nieuws eigenlijk. Gelukkig maar. Want uh, heel veel nadigheid... is er niet. Op twee mannen na... die, die uh, zich uh, misdragen... en waar de politie voor waarschuwt. Want in Noord-Holland... Uh, zijn er twee mannen op pad die telefoons stelen van winkeliers... en klanten van kleine winkels en bedrijven. En in Noord-Holland is hij inmiddels toegeslagen bij enkele kapperszaken. Nou, ze werken als volgt. Uh, er komen twee mannen dus de winkel binnen of een bedrijfsband. En in gebrekkig Engels gaan, gaan ze het personeel afleiden. En uh, vaak loopt de man met een folder te wapperen. Dat laat hij vaak zien, waardoor hij nog meer verwarring zaait... Die tweede persoon die gaat ondertussen kijken waar de mobiele telefoons liggen. En dan probeert hij die weg te nemen. En variatie op de werkwijze is dat een van hen een folder op een gsm legt. En na een kort gesprek die folder weer oppakt. En dan, ja, je snapt het al, dan zit de telefoon in de folder. Um, er is een signalement uitgegaan van beide mannen. Uh, het zijn mannen van tussen de 20 en de 22 jaar oud met een lengte van 1,60 meter en tussen de 1,65 meter en een licht getint uiterlijk. De ene heeft een tengerpostuur en donkerbruin haar... met van achteren en de zijkanten kort en bovenop stijl en langer. En de andere heeft een normaal postuur en heeft kort donkerbruin haar. Kenmerkend is dat één van die mannen is gezien in een zwart leren jasje... waarvan de linkerzijde rug op de rug is voorzien van een half doodshoofd, mogelijk afgezet met strassteentjes. De, de verdachten rijden mogelijk in een donkerblauwe sedan-personenauto... met witte kentekenplaten. Dus wees op uw hoede en leg uw eh, mobiele telefoons niet in het zicht neer. Bij een ongeval op de Herenweg in Heemstede... zijn gistermiddag twee personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde even voor zes uur... Het ging mis toen een man de bus uitstapte... en zonder te kijken het fietspad overstak. Een vrouw op een snorscooter kon de man niet meer ontwijken. Bij de klap raakten beide personen gewond. De twee slachtoffers zijn ter plekke geholpen door de ambulancebroeders... en de man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De dame is met lichte verwondingen door haar ouders naar het ziekenhuis gebracht. Dan een laatste berichtje... Vanochtend is het treinverkeer tussen Hoofddorp en Amsterdam zuid uh, uh, uh, gestremd... waardoor vertraging is opgelopen en er konden minder sprinters ingezet worden... omdat er een levende zwaan verstrikt zat in de bovenleiding op station Hoofddorp. De brandweer- en medewerkers van ProRail waren op het perron en op het spoor in de weer... om het dier uit de bovenleiding te krijgen. En ze hebben dat middels een zeil geprobeerd te vangen... En het is niet bekend op dit moment of dat nog steeds aan de gang is. of dat inmiddels de vertragingen weer zijn opgeheven. Maar houd u dus rekening mee. Het kan gebeuren dat u wat vertraging oploopt. als u richting Amsterdam of Hoofddorp gaat. Tot zover het regionale nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer. Zomer of hardje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, na een onstuimige zaterdag en een natte zondag trekken er op deze maandag enkele buien over de regio. De zon zal ook geregeld schijnen en bij een vrij krachtige en aan zee krachtige noordwestenwind stijgt de temperatuur naar een graad of acht. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt met heel lokaal nog een buienkans. De temperatuur daalt naar een graad of twee. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook even de zon. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. En het wordt wederom een graad of acht. En dan is dit het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder. Dat was het weer. Yeah. yeah.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 Een beetje van de sidekick en is de sidekick weg. Ja, nou, Rock the Boat heette het. En uh, we gaan gewoon vrolijk verder. Want ik heb nog een leuke artieste... Ik heb nog een leuke artieste voor u in het, uh, in het licht, dames en heren. En omdat ze uh, zo bekend is... Ga ik, van haar ga ik twee nummers draaien. Vind ik leuk. Ja, vind ik gewoon leuk omdat doen twee nummers van deze vakvrouw... <lacht> uh, ze uh, begonnen natuurlijk in de rock'n'roll tijd als zogenaamde cowboymeid... En uh, uh, ze is geboren op, uh, op 11 februari 1941. Is dus ook al 78 geworden. Dat zei ik straks bij Sergio Mendes natuurlijk verkeerd. Die man is ook 78 geworden. Want die is van dezelfde datum. Ja, vruchtbare datum dus. 11 februari 1941 is uh, Ria Valk geboren. En dat gebeurde in Eindhoven. En ze brak natuurlijk door met uh, die legendarische versie van... hou je echt nog van mij... Uh, Rocking Billy. En uh, ze is natuurlijk uh, ook artiest, of, uh, actrice geweest in uh, een TV-serie. Onder andere in Zeg is A. Zat ze ook in. En, uh, nou ja, en zij heeft natuurlijk uh, op haar naam ook diverse carnaval-zits uh, gepubliceerd. Uh, Worstjes op mijn borstjes. Uh, de liefde van de man. gaat door de maag. Uh, en dat soort uh, prachtige liederen. Die gaan we niet draaien. Want ik heb twee andere leuke liedjes... van uh, Ria uh, gevonden. Ria Valk dus. Vandaag is ze 78 geworden. Nou meid, als je luistert... we kennen elkaar vaag. Uh, van harte gefeliciteerd hoor. Met je verjaardag. Ja. Toch? Of niet? Jazeker. Oh, ja, natuurlijk. Ja, Zeker. ja oh, leuk. Ja, ja. Jij sluit je er wel bij aan. Ja, natuurlijk. Hartstikke oh. leuke vrouw joh. Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Ja. Nou, Artiest... In het licht. Je komt zo, Ria Valk. Nu al jullie. Maar dat was een vent hoor, die dat deed. ik weet zijn naam niet meer, maar er was een man die, die al daar toen de tijd carrière mee had, van dierengeluiden namaken. Nou, dat was, uh, die werd hier ook uh, voor gevraagd. Oorspronkelijk is het uh, liedje Zweeds, wist je dat? Nee, geen idee. Nee, en nee, en, en het, het heeft ook nog een connectie met ABBA. Oké. Okay. Ja, wist je ook niet hè? Nee, geen nee. idee. Nou, kijk, het liedje is geschreven door Stig and Andersson. En Stig Andersson, dat was later de manager van ABBA. Mm. Dus die heeft Abba groot gemaakt. Ja, ja. Maar hij was zelf ook muzikant. En hij schreef ook liedjes. Ja, ja. En dat was dit. Dit kwam dus uit Zweden. En uh, het was een hit. Het was het tweede plaatje van Ria. En uh, het werd een hit in 1960. Dus uh, dat is wel leuk. Hè, toch? Ja, hartstikke en, leuk. En daarvoor hoorde u als ik de golven aan het strand zie. Maar die tekst van Rocky Billy, wat. wat die <laughs> dat is wel een kromme geest hoor. Stuur mij mijn nieuwe matras, want er is mijn geld in mijn pas. Ja, dan gaat hij die matras opsturen. Hè? dat doet hij <laughs> toch niet? Die haalt eerst je geld en die pas eruit. Ja, nou? ja, ja, ja, ja. En, en dan gaat hij beginnen in een fabriekje in Levenpastijd. Nou ja, uh, hoe verzin je het? Ja. Wat krijgen we nou? Ik geloof dat ik vergeten ben een plaatje klaar te zetten. Heb jij nog wat? Nee? Zat? Wat dan? Nou, ik vergeet gewoon een plaatje klaar te zetten. Echt brand nog oh ja nee ja, euh, ik zit nu even te zoeken alvast oh. naar de... Ah, nee ik, ik heb Tol Hansen klaar staan oh. zo rolling stones Live. all day long i wish come and run it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 Sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Yeah. Dat was hun eerste plaatje. Alleen het werd geen hit. en Die, die eerste, althans een heel bescheiden hitje. Het liedje van Chuck Berry. En dat liedje zou later nog een keer terugkeren. Dat kwam aan. Uh, op de B-kant van uh, Tell Me. Ja, oh? dat stond, ja, dan kwam hij nog een keer terug. Oh. En uh, deze opname was een live opname. Dat zou je niet zeggen, maar het nee. is echt zo. Ja, zo klonk dit, het niet, nee inderdaad. Maar uh, ja, hij wijkt echt op heel veel punten af van, uh, van het singeltje. De gitaarsolo zit daar bijvoorbeeld niet in. En die mondharmonica-solo zit daar niet in. Maar dit was live opgenomen van een, uh, uh, van een LP. En die is pas uitgekomen vorig jaar. Uh, on Air heet die. En uh, dat zijn allemaal opnames van uh, de BBC. En uh, zowel de Beatles als de Stones hadden... en ook andere bands, Kings ook bijvoorbeeld... hadden gewoon hun eigen radioprogramma's... waar ze live speelden, op verzoek bijvoorbeeld. Ja. En uh, dat, dat was heel leuk. Dit programma heette Saturday Club. En dat op maandag. Uh, en uh, nou, die opname hoorde u dus. Uh, On Air heet het dubbelalbum... wat daarvan is uitgekomen op vinyl. En dat is leuk. En ik heb nog een nieuwe plaat. Of dit, nou, dit is een nieuwe plaat. Maar ik het maar goed zeggen? <laughs> ja, die andere was niet echt nieuw. Nee, hey, die was niet echt nieuw. <laughs> dit is, dit is uh, <laughs> wel nieuw hoor. Dit is heel mooi. Dit. Lovers from another time. Dit is Carlos Santana. Zoek naar onder Lisa. Oeh, mooi hoor. Santana. Oh sorry. Het is een nieuw album van hem en uh, dat heet In Search of Mona Lisa en uh, dit nummer Lovers of uh, another time. Zo heet dit stuk van deze man. En dit is nog even BJ Thomas. De And just like the guy whose feet are too big for his bed nothing seems to fit those raindrops of all. geschreven door Burt Beckerak en Hal David. Sterrenkoppel uit uh, zeker de jaren 60, 70 hadden ze... gigantiseerd en daar was dit er een van. B.J. Thomas dus. En Raindrops Keep Falling on My Head. Terwijl de zon schijnt. Nou ja. Hoe ze dat noemen? Als, de, als het zon schijnt en het regent, weet jij dat, je dat, dol Hoe ze dat noemen? Nee. Dan is het kermis in de hel. Oeh. Ja. Dat klinkt heftig. Ja. de zon schijnt en het regent tegelijkertijd... Dan, eh, dan is dat kermis in de hel. Oké. Okay. Ja. In nou, wat geleerd. Ja, sorry, jongens. We gaan naar het nos show van één uur, eh, dames en heren. En we hopen u straks weer terug te zien. Voor nog een uur. Zelfverblendst. Woe.